Bastian Nachtigal met het nos journaal Het dodental van de gelopen naar 95 en het aantal gewonden naar ruim 150, dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De aanslag was in het centrum van de stad, waar veel ambassades en het hoofdkwartier van de politie liggen. Een zelfmoordterrorist liet een ambulance vol explosieven ontploffen. De aanslag is opgeëist door de terreurorganisatie Taliban. De jongen die gisteravond bij een schietpartij in een jongerencentrum in Amsterdam om het leven kwam, was 17 jaar en werkte daar als stagiair. Hij was geen bekende van de politie en het is nog onduidelijk waarom hij werd beschoten, zegt de politie. Een jongen van 19 die gewond raakte, is vannacht geopereerd. Hij was wel een bekende van de politie en raakte in november ook al gewond bij een schietpartij in Amsterdam. Olie- en gasbedrijf NAM zegt dat Groningers met aardbevingsschade zich geen zorgen hoeven maken over een vergoeding. Shell zegt dat de NAM aan al haar verplichtingen kan voldoen. Olieconcern Shell is voor de helft eigenaar van de NAM. Vanochtend bleek dat Shell afstand heeft genomen van zijn aansprakelijkheid voor de schulden van het bedrijf. Dat leidt tot woede en vragen in de Tweede Kamer. Zo willen PvdA en CDA van minister Wiebes weten of de schaderekening van Groningers nog wordt betaald.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 houdt aan één keer op natuurlijk dit nummer van Pete Townsend... die vroeger natuurlijk deel uitmaakte van The Who. En dat is ook meteen de opening van dit derde uur... waar we met Zandvoort op zaterdag mee bezig zijn. En wij gaan zo dadelijk praten met Fabienne Deesker. En ook haar vader is meegekomen. Dus, want ja, die halen we dan ook nog even in de uitzending... want uh, het uh, wordt een uh, leuk tweegesprek in ieder geval uh, straks. Uh, en er is ook nog een telefonische bijdrage. Maar ja, dat heeft uh, te maken weer met iemand die de kwaliteiten van Fabienne Deusker uh, op de juiste waarde heeft uh, weten te schatten. Dus dat, uh, dat gaan we natuurlijk uh, straks nog allemaal doen. Maar ik uh, werd uh, van de week uh, onaangenaam verrast met uh, nieuws uit de muziekwereld. Uh, dat betreft het nieuws van Neil Diamond. Dat hij de ziekte van Parkinson heeft. En dat hij dus per direct is gestopt met optreden. Nou, hoorde ik ook meteen dat, uh, dat hij niet alleen uh, de enige is met uh, deze ziekte van Parkinson. En dat er ook nog een hele goede zangeres uit uh, de eind van de jaren 70 dat ook heeft inmiddels. En eigenlijk ook min of meer gestopt is. Dus om even deze twee... Uh, Mensen daarbij even te eren, draaien we dus ook twee werkjes. De ene is van Linda Ronstedt. want dat is de ander die ook aan deze vervelende ziekte leidt. En de ander is natuurlijk van uh, niemand minder dan Neil Diamond zelf. Dus, en het is ook meteen een majestueuze zong uh, die uit uh, een film of een documentaire zelfs uh, komt. Jonathan Livingston Seagull, daar komt hij uh, vandaan. Maar eerst natuurlijk Linda Ronstedt uit 77 met It's So Easy. sky Where the clouds are hung for the poet's eye You may find him If you may find him Shore. by the wings of dreams through an open door you may know him if you may a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless and the one God will make for your day Sing is a song in search of a voice that is silent And the sun God will make whispered voice, overheard by the soul, undertook by the heart, But you may know it, But if you may know it, while the sand would become the stone, which begat the spark, turned to living bone,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 There's a song in search of a voice that is silent And the one God will make for het nummer heet B en het schijnt uit een documentaire film te komen van Jonathan Livingston Siegel. Daar heeft Neil Diamond eigenlijk de, ja, het, het verhaal eigenlijk over geschreven. Het, de, de song en een beetje onder de beelden die, die dat zijn geweest. Komen we zo ook op in het gesprek wat we zo dadelijk meteen gaan voeren. Uh, daarvoor horen we Linda Ronstedt uh, met het uh, mooie uh, It's So Easy. Ik uh, zou zeggen pak alle twee de microfoon maar even naar jullie toe. Want uh, we, gaan, uh, we gaan natuurlijk eventjes uh, praten over wat uh, op de voorkant van de Zandvoortse krant uh, staat uh, deze week. Want het is uh, niet niks als, uh, als je als Zandvoortse ballerina... Um, geselecteerd wordt om samen met een dames van dansgezelschappen... van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag... op een groot internationaal balletgala in Japan op te gaan treden. Zo, uh, zo staat het. Ja, en zo klopt het ook, hè? Ja, ja. waar? waar. Ja, Fabienne Deesker en haar vader Roel uh, zijn hier in de studio. Um, ik lees ook net, en dan had ik het even in uh, de klanken... toen uh, Neil Diamond nog bezig was... Um, dat, er een, uh, dat ook de choreograf, uh, Hans, choreograaf Hans van Manen daarbij uh, uh, bij betrokken is? Of hoe moet ja, ik het dus zien? Ja, dat klopt. Daarmee mogen repeteren. Wat zeg je? Daarmee mogen, re ja? daar mogen repeteren. Ja, oké. Okay. Um, hoe werkt dat? Want uh, dit, dit uh, heeft niet met, uh, met de choreografie van Hans van Manen te maken, wat je dus in Japan mag doen, of niet? Ja. Yeah? ja we mogen twee stukken opvoeren in Japan. Ja. Uh, waarvan één stuk van Hans van Manen en één stuk van Jirik Kilian, een andere grootmeester. Ja. Uh, in de Nederlandse dans. Ja. En uh, ik zit dan in het ene stuk van Hans van Malen. Ja. Dus dat hebben we dan ingestudeerd op school. Met onze directeur. En uh, Hans van Malen is dan komen met ons. Ja. En om zijn goedkeuring te geven. Om het stuk uiteindelijk te mogen dansen. Juist, zo werkt het. Ja. En het is zo dat uh, de, er moet wel een stempel van uh, de, de grootmeester zelf erop komen. Een soort keurmerk. Ja, is, uh, anders mag je dat uh, helemaal niet doen. Uh. Nee. Um, ja, want, want nou ja... Uh, uh, ik heb begrepen dat je al wat behoorlijk al uh, bezig bent hè, met, uh, met uh, de choreografie en ook ballerina uh, te zijn. Want dit, dit staat niet op niks. Want uh, we weten al een tijdje hier in Zandvoort dat je al uh, flink aan, uh, aan de weg aan het uh, timmeren bent. Hoe is dat? Uh, ja, heb je altijd uh, talenten voor gehad, of niet? Nou ja, ik ben begonnen toen ik uh, heel jong was, drie mm -hmm. jaar. Ja? Ja, heb ik hier is Antwoord begonnen bij Connie Lodewijk ja. op school. Ja, die en komt die, zo uh... direct uh, nog even telefoon. is nog even erbij, dus dat <laughs> gaat helemaal goed komen. Dus ja. Ja? ja, die begeleiden we eigenlijk nog steeds. En ja? Ik, uh, ja, die uh, heeft me naar het conservatorium in Den Haag geleid. Mm -hmm. En daar heb ik de additie gedaan. En uh, ja, dus nu ben ik 18 jaar inmiddels als het conservatorium. Ja, uh, want het conservatorium dat is, een, ja, dat is een traject wat je helemaal moet uh, doorlopen. Ja? ja, dat is van uh, de basisschool de laatste jaar, groep 7 en groep 8. Ja. Dan heb ik heel veel HAVO daar gedaan. En nu zit ik in het eerste jaar HBO. Ja. Uh, pittige opleiding? Redelijk pittig, ja. ja. <laughs> Wat, want bestaat het nou alleen maar uit choreografie? Of zitten er ook gewoon allerlei andere dingen daarbij? Nee, het is heel technisch. Ja? Het is, uh, ja, je krijgt eigenlijk klassieke techniek. Uh, Spitsentechniek, moderne techniek. Mm -hmm. En als je dat een beetje onder de knie hebt... dan ga je uh, vooral in de voorstellingen... worden dan choreografie ja, toegepast. Ja. Dus dan, uh, heb je ook, uh, ja, eigenlijk uh, toen je eraan begonnen bent, heb je ook, uh, ja want tegenwoordig leven we in het tijdperk van YouTube en noem maar op, hè, uh, dat je dan op een gegeven moment uh, filmpjes uh, bent gaan afkijken van hoe doen bijvoorbeeld de grootte uh, van uh, de aarde dit. En dan denk ik ook bijvoorbeeld aan onze eigen Nederlandse geschiedenis, want dat kwam toevallig, zat ik gisteren ook weer naar de televisie uh, te kijken en toen werd uh, Hanne Ebbelaar en Alexandra Radius werden ook uh, genoemd, ja, dat zijn ja. toch ook uh, twee Nederlandse grootheden. Ja, zeker. Ja, heb je daar ook uh, al ja, dingen van toen je eraan begon na, naar ja, of, je te kijken, hoe zij het doen? Dat ja, is super makkelijk natuurlijk nu met het internet, ja. je kunt uh, filmpjes zien van alle grote sterren en uh, ook lijst van ook kijken van oh daar zou ik ooit wel een keer willen komen. Ja, van, uh, ja uh, dus, dus je hebt wel uh, bepaalde dromen in die richting uh, ook. Ja, en heel, ja, hele grote voorbeelden natuurlijk. Ja. Um, ja, want uh, um, ja, talent, hè? want talent, met talent alleen kom je er dus niet. Het betekent dus ook dat je best wel uh, hard moet werken... om uh, dat talent uh, tot zijn rechten te laten komen. Ja, dat is zeker waar. Ja. Maar, maar ja, als je daar één zin hebt... Dan, ja, uh, ja, ja. <laughs> ja, dan kijk ik ook even naar, uh, naar vaders, uh, de, de andere kant op. Uh, zat, ze zegt, uh, Fabienne zegt al, zat, het zat er al vroeg in. Klopt dat ook? Ja, uh, ja. natuurlijk ja. dat het te vroeg ging. Ja. Uh, maar ja, goed, dat, dat is meer... Uh, kon haar kant natuurlijk, uh, ja. haar achtergrond als danseres en, uh, ja. en uiteindelijk uh, docent. En uh, die zag het natuurlijk al zitten. En, uh, ja, Fabienne uh, was het haar uh, lust in haar leven, dansen. Dansen, ja. En, uh, ja. En, uh, uh, betekent dat ook als ouders zijnde dat jullie dan op een gegeven moment uh, best uh, wel eens uh, op pad moeten uh, voeren? Om, om, ja behoorlijk, <laughs> behoorlijk ja. Ja, ja, dus de, de, nee, de kilometers zijn uh, eigenlijk niet meer in tientallen uit te drukken uh, ik nee, ja kilometers, weet ja nee ja goed ze moest natuurlijk zelf al op negenjarige leeftijd ging ze al naar Den Haag toe met de trein ja. en uh, nou ja vier jaar geleden heeft ze dan, was ze uitgekozen om uh, de noten uit te dansen dat ja. dus uh, na de schooltijd ook nog eens een keer drie maanden lang hier uh, avond. Dat geloof ik dat uh, het was. Uh, in Den Haag uh, oefenen en uh, trainen. Dus, uh, dus ja, dan ga je als vader en als moeder als je rijdt, dan ga je uh, rijden en weerhalen. Ja. Uh, de vermoeidheid niet, uh, niet helemaal in het lijf uh, te laten, uh, laten komen. Dus uh, ja, dan zo uh, min mogelijk reistijd. Dus dat betekent rijden, rijden, rijden. Ja, uh, maar met, met in het achterhoofd dat jullie dat, dat er we best wel voor over hebben. Voor iemand die uh, ja. Ja. Uh, trots ja, dat geloof ik wel, ja. Zijn er al eigenlijk al momenten geweest dat u al met Fabienne bij grote uitvoeringen geweest bent? Toevallig afgelopen donderdag, dat het net over Han Ebelaar en alle Ja? Nou, daar zijn we geweest en uiteindelijk heeft ze daar ook nog opgetreden met de koncentreer. Oké. Ja. ja, nou, uh, dat, dat is nog even iets om, uh, om zo nog even, even te doen. Hè. Dat, uh, dat bewaren we dan eventjes uh, voor zo. Nu uh, even een uh, muziekje ertussendoor, want anders dan wordt het een heel lang uh, verhaal. En dat moeten we natuurlijk ook uh, niet uh, hebben. Uh, dit is de uh, Simple Minds met een wat minder bekende grote hit uh, van ze. Namelijk Home. I'm uh -huh. Dan zou het uh, half vijf uh, moeten zijn en dan moet ik iets uh, doen uh, wat betreft uh, het oog en oor debat plaatsen door. Maar ik denk dat ik dat maar eventjes oversla, want het is uh, inmiddels half vijf. Uh, ik heb een beetje wat aangepaste vormen, maar dat heeft ook uh, te maken met de gasten die in de studio zijn. Vader en dochter Deesker zitten hier. Uh, een vader Deesker had net even vader Roel Deesker. Ik zal gewoon voluit even de naam even netjes zeggen. Uh, die heeft uh, net uh, zitten vertellen dat er best wel wat kilometers in zitten als het gaat om uh, het uh, rondrijden van haar uh, van zijn talentvolle dochter. Uh, is, uh, doet een uh, choreografieopleiding aan het koninklijk conservatorium in Den Haag. En we hadden het uh, daar net over. Over uh, bijvoorbeeld uh, uh, ja, twee uh, grote iconen uit de danswereld. Uh, Alexander Radius en Han Ebelaar. Dat was uh, afgelopen week uh, geloof ik hè Fabienne? Dat, uh, ja klopt, dat klopt. Afgelopen ja, donderdag. Ja, Wat was uh, precies? Want dat was waarschijnlijk ook waarom ik getriggerd werd om dat te noemen bij, het, bij de inleiding van het uh, gesprek. Want dat was iets uh, de aanleiding was. Uh, was... Ja, ja De opening van het Holland Dance Festival 2018. Ja? Ja? Uh, Dat is een groot gala. Ja. En uh, daar hebben we op mogen trainen met de school. Ja. En uh, nou, er waren onder andere... Alexandra Radius en Han daar te gast. Ja. Prinses Beatrix ook. Met uh, Prins Constantijn En uh, Prinses Dorentine. Ja. Uh, en, uh, dan wil je natuurlijk uh, met als groep natuurlijk ook uh, het beste uh, beentje uh, voorzetten. Ja, zeker waar. Dat was ja. heel spannend. <laughs> <laughs> ja, um, de, de, het, het zit natuurlijk ook in het, uh, in het stukje in Japan. Hè? Dat, uh, dat heet het Orchid Ballet Gala. Wat is dat uh, precies in uh, Japan? Um, het is een soort samenwerking tussen zes hele grote scholen over de hele uh, ja. over heel de wereld. Ja. Die samenkomen om één grote voorstelling te maken. En uh, ja, dus eigenlijk elke school doet een bepaald uh, stukje choreografie van een bepaalde choreograaf waarin de school heel erg uitblinkt, dus ja. waar ze bekend om staan. Uh, behoort het Koninklijk Conservatorium in Den Haag als het gaat om de choreografie uh, tot die, uh, een van die grote scholen in uh, de wereld of niet? Ik durf het niet zo hard te <lacht> zeggen, maar schijnbaar wel. Ja. Ja, want anders zou je, zouden jullie niet die uitnodiging hebben gekregen. Ja, denk ik, precies. Ja. Ja. Um, ja, natuurlijk is dat. Uh, Daar da, da gaat natuurlijk uh, wel wat uh, voorbereidingen uh, in zitten. Voor, uh, want dat doe je niet uh, even op een regenachtige namiddag. Uh, ja, dat op klopt. een zolderkamertje. <laughs> dat, uh, dat, dat, zo werkt het niet natuurlijk niet. Um, ja, want uh, wat is. Uh, ja, ik, ik zeg net van wat is dat voor een gale, Maar dan, Je hebt het net een beetje uitgelegd. Uh, uh, kan je ook al een beetje aangeven wat je dan precies uh, gaat doen? Je, het is dus een stuk van Hals van Manen. Wat je, ja, dat klopt. Of ja. de twee stukken, waarvan ja. ik er één stuk zit. In het stuk lieder worten van Hans van Balen. Ja. En dan doen wij een fragment uit dat stuk van ongeveer 10 minuten. Ja. En dat repre representeert dan eigenlijk Nederland en de uh, ja, bekende Nederlandse gedrug van Hans van Balen. Ja. 10 minuten zeg je. Ja, ongeveer. Um, is dat dan. Ja, hoe moet ik dat zien? Lichamelijke belasting. Is dat zwaar? Is dat. Uh, ja, want dat, dat betekent dus ook dat je in een goede conditie moet zijn om dat te kunnen doen. Ja, dat is waar. Is veel ja. oefenen, oefenen, oefenen. Ja. Ja. Um, ja. Want. Ballerina's zijn, dat, uh, hè, dat betekent dus ook uh, dat je, dat je uh, toch op moet letten met uh, wat je eet en hoe je je beweegt en uh, noem maar op. Ja, dat is zeker waar. Is het, is het uh, Spartaans of valt dat nog wel mee? <lacht> nee, dat valt nog wel mee. Ja? Ja, we zijn nog een redelijk moderne opleiding, dus dat is, uh, <lacht> ja. maar goed, dus natuurlijk wel, je moet gewoon goed jullie gaan verzorgen. En, ja. Wat doe jij daarvoor uh, om dat uh, zo goed mogelijk uh, te houden? Uh, nou ja, ik probeer wel een beetje op te letten wat ik eet, vooral ja? gezonder dingen. Ja. En ik ga buitenschool ook naar de sportschool. Ook tof. Om uh, ja, nou, een net... conditie te houden. Ja, we <laughs> hadden net uh, een sportschoolhouder in uh, Duitsland, Marcel van okay. Ja, ik weet niet, uh, sport je bij hem of uh, sport je bij iemand anders? Uh, ja, hij helpt op Zandvoort. Ja. ja. ja. ja. Dus ja. niet bij KNMU of wel bij KNMU? Nee, niet bij KNMU. Ja. Um, is dat uh, prettig dat je gewoon uh, de sportschool maar hier in Zandvoort dan gewoon ja, bij de hand hebt? Ja, zeker waar. Gewoon lekker dichtbij, uh, lekker mijn ding doen. Ja. <laughs> Um, goed, uh, ik, ik, uh, want, uh, want het is uh, hè, tien minuten wat je, wat je daar uh, op moet voeren. Uh, uh, ja, ben je iemand die ook een jetlag kan verteren in dat opzicht? We ik uh, zien. heb geen idee, dat gaan we zien. <laughs> dat gaan we zien. Ja, want uh, een, een deel van die schaatsers die gaan ook allemaal die kant op. Dus, uh, dus ja, ik weet niet uh, hoe, dat dan, uh, hoe dat dan gaat. Want ja. Maar ja. Dat... Weet je al iets over het land, Japan? Ik moet eerlijk zeggen, niet heel veel. Nee. Nee, dus, uh, maar uh, is dat ook belangrijk om dat te weten of niet? Of uh, richt je je alleen nou, maar puur uh, op, uh, op het stuk wat, je uit, uh, wat jullie uit moeten voeren? Nou, de nadruk op school ligt nu vooral op het uh, perfectioneren van het stuk. Ja. Maar goed, om daarheen te gaan is het natuurlijk wel leuk om wat meer te weten van de cultuur. En uh, om ja. er meer erin te verdiepen. Ja. Maar dat komt dan wel. Ja. Wanneer gaan jullie uh, weg? 7 februari. 7 februari, dat is over anderhalve week ja, al. Ja, dat is wel snel Dat ja, is wel weer. snel. Is, is, hebben jullie dan ook zo van, van dit staat een allemaal met een rood randje omcirkeld van dan gaan we weg en dan gaan we er naar Ja, toe? het is natuurlijk wel hartstikke belangrijk, dus ja. Uh, ja, ja wat, wat, want ook op, op, in Japan zelf zijn daar ook nog mensen die naar die stukken gaan kijken, belangrijke mensen. Ja, het is mensen. een van de grootste theaters van Japan, daar kunnen zo'n 2200 mensen in. Ja. dus ja, we gaan zien hoeveel mensen erop afkomen. Je weet niet of er dus uh, gewoon uh, celebrities of hele belangrijke dat is mensen... Dat zal vast wel, ja. ja. Ja, want hoe staat dat ook aangeschreven in de, in de choreografiewereld, uh, dit ja, in Japan? Ja, het staat heel hoog aangeschreven. Aangezien er heel veel belangrijke scholen komen, ja. is het uh, ja, ja. best belangrijk in de danswereld, ja. denk ik. Zijn er nog meer van uh, dit is dan... Een evenement op zich, hè, in Japan. Ja. Maar zijn er nog meer uh, ja, choreografische uh, evenementen in de wereld waarvan je zegt, uh, nou ja, daar moeten we ook uh, eigenlijk bij zijn? Uh, of de school moet dan eigenlijk de, de uitnodiging krijgen dan in, in ja. dat opzicht? Maar zijn er nog meer van, uh, van dit soort uh, ja, evenementen? Voor zover je, je weet. Daar ben ik niet heel erg bekend in. Nee. Ik weet dan wel dat het Holiday Dance Festival wat gaande is in Nederland. Ja. Maar verder op de wereld ben ik er niet heel erg graag, bekend mee. Nee. Oké, okay. okay, um, dan weer even terug naar, uh, naar je vader. Uh, want, uh, want ja, um, want hoe, volg, hoe, volg je, hoe volgt u dat nou, dan dit, uh, dit, uh, dit hele uh, verhaal? Hè? Natuurlijk van heel nabij, maar ja, uh, u bent natuurlijk geen choreograaf of wat dan ook. Totaal niet. Nee, <laughs> nee, nee, nee, nee, maar, nee. maar is het wel stimuleren uh, toch op een bepaalde manier? Als ouder, zijnde? Nou ja, je probeert op te letten dat je de voldoende rust neemt. En uh, ja. dat is eigenlijk mijn, mijn grootste taak. Daar ben ik ook maar als een voetballer ingerold in uh, ja, de ja, danswereld ja. waar ik uh, eigenlijk niks mee had. Dus het is een nieuwe wereld, maar wel ja. een hele mooie wereld. Ja, maar het is uh, he, uh, toch gewoon wat informatie halen, bijvoorbeeld bij de eerder genoemde Connie Lodewijk, uh, bijvoorbeeld. Ja, die, die, ja. die, die, die, die spreken we natuurlijk regelmatig. En, ja. en dan horen we ook dingen van hoe dat ontstaan is. En ja. hoe dat allemaal gegaan is. En, ja. en het behoort te gaan. Maar zij kent natuurlijk die danswereld als geen ander. Hè, als deze... geen ander, nee. inderdaad. Ja. Uh, is, dat, uh, is dat wel prettig? Als, uh, als, uh, voor iemand die uh, nog ja, niet helemaal... Uh, maar wel een talentvolle kind heeft. Uh, die heel erg goed uh, uh, in choreografie is. Voor ons voelt het al zeer vertrouwd. Ja. En daar zijn we heel blij mee. Ja, oké. Okay. Dus, dus, dus de bijdrage is wel, wel, wel oké. Okay. Heel belangrijk, ja. nou, precies. Zeker. Um, mee naar Japan? Nee, helaas. Nee. <laughs> Had graag gegaan. Ja, ja oké. Okay. Ja. Hoe, hoe gaat u het dan volgen? Gewoon uh, van wat, wat zij idee. vertelt? Ik, ja, precies. En ja. ik hoop dat er misschien uh, op Filmpiezen? een andere manier een, een livestream is of ja? iets. Uh, of een filmpje? Maar dat, dat is nog eventjes koffie kijken. Ja. Geen idee of dat uh, er is. Oké, okay, oké. Okay. Nou, we gaan uh, zo nog even verder praten. Maar dan uh, haal ik ook nog uh, even Corny Lodewijk uh, erbij. Ik zit nu uh, te kijken van heb ik nou uh, nog iets uh, van een... Uh, nee, ik heb echt uh, even niet op zitten letten. Krijg je, uh, dan, uh, dan heb ik dus uh, muziek. En dan hoop ik dat die gaat. Ja, dat gaat die zeker. En dan heb ik... Ja, ik heb gelukkig nog een, nog een stukje muziek uh, klaar liggen. Uh, dat komt uit uh, de jaren zeventig. En ik ga eventjes nu zelf de boel aan elkaar praten. Dat is leuk als je het niet helemaal 1, 2, 3 hebt voorbereid. Dat, dat is heel fijn. Maar ik ga het toch, toch doen. En dit is een beetje, nou ja, uptempo zeker. Het, ze noemden zich ooit de drie graadjes. Maar het zijn toch eigenlijk de three degrees. En het nummer dat heet The Runner. Dat is een zweten, dat je dan op een gegeven moment, je bent, deed je niet prutser, zou, zou je dan bijna dus zeggen. Maar goed, we hebben in ieder geval nu ook Conny Lodewijk zelf onder de knop hangen. Conny, goeiemiddag. Goeiemiddag, ja. Ja, ja, Hallo. ja, ik zeg net tegen zowel Fabienne als Roel, de vader, zeg ik, ja, we hebben iets gemeen. Wij hebben een neus voor talenten. Dat klopt. Ja hè, kijk. Ja, jij ook. Ja, ja. Dat ook. Dat weet ik. Ja. Alleen jij moet ze nog naar buiten brengen, maar ik heb ze al naar buiten gebracht. Ja, nou ja, ik heb samen met Marcus een radioprogramma en daar uh, doen we heel veel uh, mee met dit soort dingen. Ja, weet ik toch. Ja, um, maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Uh, wat, ja. wat is jou eigenlijk opgevallen toen jij uh, Fabienne in uh, je dansschool had? Wat viel jou meteen als eerste op? Ah, ze was klein, ze was drie jaar. Ja? Maar, dus drie jaar. Maar ik, ik zweer, ze was heel gemotiveerd. Ja? Die klein, ze, weet je, andere kinderen lopen te rollen en te vliegen en te doen. Nee hoor, mevrouw ging staan voor de spiegel. <lacht> dat, weet, dat weet ze zelf niet meer, denk ik. Maar ja. ik, echt nee, helemaal niks. Helemaal niks. rollen en niks. Nee, ze wou gewoon beginnen. Klaar. Die uit En als je dan een grapje maakt, keek ze zo van... Nou, hm, nou weet je wel. Laat ja. nou me nou maar dansen. Ja, nee, echt een hele leuke leerling hoor. Ja. Zo klein. Ja. <lacht> Zo klein dat ze was. Ja, kan je je daar nog iets van herinneren, Fabienne, of niet? Heel weinig. Heel weinig. Ja, logisch. Ja. Ik kan me ook heel goed voorstellen. Ja. Ik denk dat ik meer van de leerlingen weet dan de kinderen zelf. Ja, dat is, gewoon, dat, ja, dat is een proces die bij kinderen niet... Uh, ja, ze slaan het wel op. Maar bepaalde dingen... Ja, als je zo jong bent, je bent drie jaar. Ze slaan zo ontzettend veel op. Uh -huh. In die hersentjes. Dus uh, nee, maar bij mij zit het ook wel goed hoor. Ja, dat geloof ik graag. Ja, uh, uh, ja kijk, jij, jij leest het dezelfde uh, huis-aan-huis kranten uh, als ik ook. En je ziet natuurlijk ook uh, dit uh, bericht. Maar dat moet jou natuurlijk, als, uh, ja, ik zeg het ongebiedig balletjuf, uh, natuurlijk ook heel erg goed doen. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, maar weet je, je kan nog zoveel talent hebben en, uh, en je doet er niets mee, maar zij doet er wel wat mee. Dus dat is het grote verschil. Je kan iets, iemand voordragen voor het CAO of voor een van de auditie maar, en, en dan talent hebben, maar ja, dan, uh, en dan niks ermee doen. Maar dat is bij Fabia niet aan de orde. Zij is uh, van begin af aan de tegenaan geknald. Ja. Uh, dat vind ik heel goed. Ja, is ze is, is, is, uh, ook echt, uh, wat, je, wat je noemt, serieus met, uh, met het vak bezig? Want het is toch ook een vak. Dat zeg ik net. Ja, dat bedoel dat ik. ik ja, ja, ja, ja, dat ja. zeg ik net. Ja, ja Dus zij is, is, is, echt, is echt een heel gemotiveerde leerling. Ja. Een heel gemotiveerde Ze weet gewoon wat ze wil en daar niet uit. Ja. En die moet ook niet vergeten, ze hebben natuurlijk ook fantastische ouders... Die ja, haar ook uh, daarbij stimuleren. Dus, maar de hey. meeste, je kan nog zoveel een uh, balletmoeder lezen, maar als een kind daar geen talent voor bent, die hebt er geen zin in, dan doet ze het echt niet, hoor. Ja, wat, wat... Maar haar, haar, haar leven is dans. Ja, ja. wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat zouden ouders moeten doen met, uh, nou ja, in dit geval, uh, iemand die heel goed uh, is in, uh, in ballet? Begeleiden. Ja? Goed begeleiden. Ja. Meepraten. Begeleiden. Elk kind, weet je. Elk kind. Uh, nou, dat is niet alleen met dansen, het is met alles zo. Ja. Okay. Een kind goed begeleiden. Ja, ja. Uh, ja ik weet niet, uh, maar uh, Fabienne zit natuurlijk hier in de studio. Maar heb je nog iets, iets te zeggen tegen haar? Of uh, zeg ik nou, zeggen. Ik denk dat ik wel genoeg ben. <lacht> ik, uh, ik heb dat heb ik, ik heb donderdag gezien met, uh, met mijn vader samen. En oh had, ja, ja. Ja, ja. ja nee, nee, nee, dat gaat wel goed. Ja. Dat gaat wel goed. Ja, ja we kunnen wel goed met elkaar overweg. Door, uh, echt wel. Ja. Nee, ze het heus over dat ik mijn mond niet dichthaal. <lacht> <lacht> dat is ons wel bekend. Je ja. zit te lachen, denk ik. ik weet ja, hij zit hier met een hele grote bre grijns uh, achter ja. de microfoon. Dat dus... ja, zo is ze gewoon. Ja. Nee, maar is, uh, moet je, hoor, je hoeft niet alles op te slaan. Begrijp je? Als je ja. je, je, neemt, je bent een Van ouderen dan moet je gewoon bepaalde dingen denken. Ja, dan moet je luisteren. We leven in 2018. Hmm. En, uh, nou, kunt ik kan zoveel zeggen, maar uh, het is nu zo en zo. Maar weet je, het vak verandert niet. Nee, nee. het verandert niet. I, I, als, je auditie, als je auditie doet, je moet toch je maillot aantrekken en je bletschoentjes aan. Je ja. krijgt door, door met een diploma, je krijgt echt geen voorrang hoor. Nee, dat geloof ik, geloof ik ook niet. Nee. Maar uh, ik, toch even iets, want jij ja, bent natuurlijk uh, van de, de wat uh, oudere stempel, om het allemaal zo te zeggen. Maar heeft wat, wat bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, behoorlijk. Maar heeft, uh, nee, maar heeft, heeft het internet toch, uh, wat dat betreft, best wel zijn vlucht uh, genomen? En ben jij daar ook een beetje in meegegaan in, uh, in, in de laatste jaren? Ja, natuurlijk. Ja? Tuurlijk ga je mee met het vak, tuurlijk. Ja, ja. Anders, kan ik, anders kan ik het niet bijhouden. Dat ja. moet ook. Ja. Maar ook toen ik, toen, ik, toen ik les gaf, hoor. Ik ja. bleef altijd bij. Ik ging overal naartoe, ging uh, lesgevolgen in Londen, noem maar op. Dat hoef ik nou niet meer, maar ik blijf wel bezig met mijn vak. Ja, natuurlijk. Ja. Dat, dat Facebook is voor mij het podium. Ja, ja, ja, ja. Dus ja. Daar, daar, daar kan je af en toe nog wel eens wat dingen op ja. kwijt. Ja. Um, ga jij dit uh, verhaal wat, uh, wat de afgelopen week in de Zandvoortse krant heeft uh, gestaan weer met grote interesse volgen? Als ja, het gaat om... natuurlijk, ja, natuurlijk. Dat, dat zal ik altijd blijven doen. Okay. Ik zal, weet je, ik heb gewoon heel ontzettend veel interesse in mijn leerlingen. Oké. Okay. En dat vind ik, dat noem ik altijd mijn leerlingen. Alles is mijn leerlingen. Ja, heel ja. Zijn, heel Zandvoort zijn mijn leerlingen. Ja, maar er is nog één ding, Conny, ja. maar kan het, ja. uh, het komt toch wel eens voor dat, dat je soms ook wel eens echt met, het, met, met de kaken op elkaar en denkt, shit, waarom heb je niks gedaan met je talent? Uh, nou, ik zal eerlijk vertellen, dat is een keuze die je zelf moet maken. Ja. Tuurlijk, maar spijt krijgen doen ze zeker. Ja, oké. Okay. Dat, dat is het enige wat ik je kan zeggen. Spijt. Ja. En dan zeggen ze: hé, hey, jammer dat ik het dan toch niet af heb gemaakt. Ja, nou ja, goed, ja. jammer dan. Ja. Maar het is jouw keuze die jij hebt gemaakt. Ik, ik respecteer alles. Ah, ja. Je je het zelf weet, ik kan daar tegenaan uh, lullen. Ja. En dan kan ik uh, mijn best doen. Maar ik respecteer wel als je die keuze zelf maakt. Ja. Nou, prima, niks van de hand. Oké. Okay. Uh, en dan krijg je spijt. Dat ja. Is enige wat ik zeg. Connie. <laughs> uh, dan, dan kan je er niks meer aan doen, hè, schat? Je kan niet even uh, terugdraaien. <laughs> Nee, we kunnen niet in een tijdmachine uh, nee. stappen. Nee, je was het waar. Dank je wel voor uh, de bijdrage in uh, de uitzending. Altijd leuk om even toch ook uh, jouw kant van het verhaal een beetje te horen. Dus, uh, uh, maar wij gaan weer verder. Nou goed, zo. dag Fabienne, dag Roel. Uh, doei. Okay. Bye bye. Dank ja. doei. dank je. Dat was uh, uh, Corny Lodewijk. <laughs> ja, ik moet het uh, zo doen. Ik uh, normaal gesproken, had, pak je dan nog even de telefoon en zeg je ja, leuk eventjes uh, dat, uh, dat uh, gehad hebben. Um, ja, uh, duidelijke verhalen denk ik. Dus uh, zo heeft ze je dus binnen zien, uh, zien komen. Als, ja, precies. Uh, ja, maar daar, nou ja, goed, uh, je bent al die jaren daar uh, bezig uh, geweest uh, tot aan zeg nu uh, het, uh, de conservatoriumopleiding aan toe. Ja, tot mijn acht ongeveer heb ik bij Koenie gedanst. Ja. En ze heeft Koenie me naar het conservatorium geholpen. En, ja. uh, Zien, uh, heeft zin, ze daad? dus ook uh, bijvoorbeeld uh, wat uh, gezegd uh, van... nou, ik zou toch deze uh, uh, dame maar uh, in de opleiding doen? Uh, goed woordje gedaan, <laughs> gedaan of zoiets? <laughs> dat, dat weet ik niet eerlijk uh? gezegd. Ik, uh, weet alleen dat ik, ik heb gewoon een auditie gedaan en ik ben aangenomen. Auditie, oké, uh, oké. Okay, okay. Ja. Zo is het balletje een beetje haar rol. Ja, ja, ja, ja. Want, want je moet een auditie doen hè? om ja. toegelaten te, ja. te worden. Verschillende audities en uh, oriëntatielessen ja. van tevoren. Ja, maar ik bedoel daar is natuurlijk wel uh, wat, uh, wat goede beginselen bij uh, weten, te brengen. Van, want zij weet wat, wat, waar je aan, uh, met een auditie aan moet uh, voldoen. Ja, zeker waar. Ik heb alles aan Connie te danken. Ja. Ik wist zelf niet eens wat het consultorium was uh, op die leeftijd. <laughs> nee. Dus uh, ja. ja, Connie heeft me daar heel erg in begeleid. Lof ja. steeds. het over het baron. Ja. dansend over het perron. Ja, inderdaad. Ik ja? ja, weet niet meer wat het precies was. De wals. Ja, er moesten er even in worden door, uh, ja. door Conny. En dan ja. gingen ze walsend over het over perron heen. Ja, ja, ja. Uh, ja dat, dat, dat zijn hele leuke... Uh, leu ja, dat zie ik dan meteen voor me op het uh, station van Zandvoort in dit geval. Dan? Ja, van Zandvoort ja. naar Den Haag. Ja, oké. Okay ja maar dus, gewoon uh, eventjes uh, op het station als, ja, als het perron eventjes uh, gewoon over, ja. uh, even weer een uh, weer even een, een kleine oefening ja, een repetitie ja een waspasje tussendoor ja ja, ja, ja. ja. Ja, maar, maar dat wordt Ja, dat is uh, natuurlijk. Uh, maar dat, dat, dan, dan, dan zie je natuurlijk uh, hoe. Uh, dat het ook een bepaalde schoonheid uh, met zich mee. Uh, schoonheid en gedrevenheid ja. van ja. Connie natuurlijk. En uh, ja. uiteindelijk heeft uh, Connie dat overgebracht uh, naar Fabienne, die uh, er enorm veel plezier in heeft. En, uh, ja, want, want, uh, want dat is natuurlijk ook iets, hè? Je, het plezier moet je er ook in, uh, in ja, hebben. Ja, heel erg. Ja? ja. Want als je iets hebt. En je doet het met tegenzin. Nou, begin het dan maar niet Ja, nou, dan hou je het niet voor op. Nee, dat geloof ik ook niet. Nee, nee dat gaat niet goed. Nee. Nee. Ja, wat de meeste niet weten is natuurlijk dat je echt zes dagen in de week uh, volle bak aan het trainen bent. Uh, ja. En met dans bezig bent. Ja, vooral zes in de HBO. Dagen, ja. Zes ja. dagen in de week en ja. dan echt uh, puur op techniek. Thuis ook gewoon? Uh, nee, thuis heel weinig. Ik ja. uh, heb school van negen tot zes bijna elke dag. Ja. Dus uh, op oh, school. Doe je thuis niks dan? Alleen maar gewoon? Sportschool. Uh? Oh, ja, oké. Okay, sportschool. <laughs> ja. Maar euh, ja, dan zijn het best wel dagen van negen tot zes. Ja, maar klopt. dat klopt. Het is, even kijken, negen uur per dag. Ja. Kijk maar, wat, wat, wat, wat je dagindeling zo is je Ja, precies. Dat is een goede vraag eigenlijk. <laughs> wat is je dagindeling? Ja? Nou, ja, elke dag is anders natuurlijk. Ja? Maar we hebben heel veel verschillende lessen. We hebben pilates, we hebben yoga. We hebben bodyconditioning. Klassiek ballet sowieso elke dag. Mm -hmm. Spitsen, modern. En dan hebben we daarnaast nog um, ja, repetities voor de choreografie en voor de voorstellingen. Mm -hmm. Oké, okay, dus dat is, dat is wat je doet. Ja. Uh, natuurlijk ook, uh, hè, we hebben dus nu uh, de aanleiding is dat je dus naar Japan uh, gaat. Uh, heb je nog dromen van waar je ooit nog uh, zou willen komen als uh, ja, ballerina? Ja, nou ja mijn uh, grote droom is om moderne danseres te worden. Ja. Ja, van het kaliber ja, van wat we al eerder hebben genoemd, bijvoorbeeld kan kaliber Kaliber-Alexander... Ja, Alexandra ja. ja. <laughs> ja. Radius. Dat soort uh, mensen. Ja, dat zou heel gaaf zijn. Ja. echt uh, Het Nederlands Danstheater is toch wel echt de droom. Uh. Ja. ja, daar kan ik me wel alles bij, uh, bij ja. voorstellen. Goed. Uh, ik vond het hartstikke leuk dat jullie uh, zijn geweest. Ben er nog gekomen. Ja, ja, en het even uh, gewoon ook uh, willen toelichten. Dus... Uh, en dank en veel succes en plezier nou, in, in Japan. Dankjewel. Oké. Okay. Goed, dat waren vader en dochter deze keer. Straks hebben wij natuurlijk Entertainment for You met Fred Heij. En hij zal ongetwijfeld weer de nodige dingen laten horen tussen zeven en... Wat zeg ik? Tussen vijf en zeven. Ik moet het goed zeggen. En dan is dit programma ook alweer bijna ten einde. Ik zit nu een beetje vaktechnisch een beetje vol te praten. Maar ik geloof dat... Uh, dit, dit, de, deze groep, trouwens... daar, uh, die hebben, uh, een, daar is iets uh, mee... want ik uh, weet dat die van de week... in de dikke vandalen uh, zijn opgenomen. Dichterbij dan ooit. Volgens mij heb ik die toevallig ook... Wijze, uh, nu dan toch uh, ook klaarstaan. Uh, dus ja, het is een Zeeuwse groep. En ik uh, zou bijna zeggen... Luisteren en oordeel zelf. En het is ook iets wat je in het programma wat hierna komt zeker kunt aantreffen. Ik zeg tot volgende week. Dag. Waar je echt van houdt. Dan iets houden wat je toch niet mist. Lieve buiten ook al is het koud. Dan naar binnen als er niets meer is. Hier is niets om voor te blijven alleen nog wat er was en dat neem ik mee voor altijd, voor altijd.